Een stel uit Schinnen in Limburg is veroordeeld vanwege fraude met zorggeld. Ze hebben jarenlang geld verduisterd dat bestemd was voor de zorg aan gehandicapten. In totaal zo'n 1,2 miljoen euro. Het stel leidde een luxueus leven in een villa vol dure spullen met 15 paarden. De man was bestuurder van een zorgstichting. Hij kreeg 2,5 jaar cel. Zijn vriendin kreeg 8 maanden cel. Het OM had tegen beide ongeveer een jaar meer geëist. Maar de straffen vielen lager uit omdat de zaak jaren heeft geduurd. Het Nederlands Filmfestival heeft de nominaties voor de Gouden Kalveren bekendgemaakt. Het historische drama Bankier van het Verzet kreeg van de jury elf nominaties, een record. De film van Joram Luurssen over verzetsheld Walraven van Hal... is onder meer genomineerd in de categorieën Beste Film, Beste Regie, Beste Acteur voor Jacob Derwig... en voor Beste Mannelijke en Vrouwelijke Bijrol, Pierre Bokma en Fokkeline Oudekerk. Eerder werd al bekend dat de film is genomineerd... voor de publieksprijs van het Gouden Kalf. De uitreiking van de filmprijzen is op 5 oktober. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn voor deelname aan het WK... aangewezen op de play-offs. Ze verloren met 2-1 van Noorwegen, dat zich wel voor het WK kwalificeerde. Bij een gelijkspel had Oranje zich direct geplaatst. Na zeven minuten stond Noorwegen al 2-0 voor. In de 31ste minuut maakte Vivianne Miedema het enige tegendoelpunt.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 Zo, so, het tweede uur is begonnen en we zijn gestart met Within Temptation... en het nummer uh, Paradise, uh, oftewel What About Us. En dat deden ze samen met Taria Turunen... de voormalige uh, fantastische zangeres van Nightwish. Jawel. En uh, ja, we gaan uh, door met... Uh, ja, die moe. Ja, die was aan de beurt. En uh, van het dubbele album van Ionian gaan we luisteren naar Lightbringer. Verder met Iron Maiden en het nummer wat we gaan horen is denk ik wel het meest bekende, zo niet het bekendste nummer wat ze ooit gemaakt hebben. Run to the Hills, Maiden. Iron Maiden, met zijn wel, denk ik, uh, grootste hit ook. Uh, de volgende is Within Temptation en van het album Hydra gaan we luisteren naar het nummer Silver Moonlight. Van Hydra gaan we weer naar Ionian. En van dat uh, nieuwe album van Doemelborg hier gaan we luisteren naar I Am Sovereign. snel door naar de volgende Iron Maiden van het album Number of the Beast is hier Gangland Van Maiden gaan we naar Within Temptation. Ja. En van Hydra gaan we het volgende nummer draaien. En dat is Covered by Roses. En we gaan weer naar het fantastische album uh, Ionian van Dumbo Borgier. En nogmaals gezegd, we draaien vandaag alles van vinyl. Uh, van dit album gaan we luisteren naar Alpha, Ion, Omega. Het volgende nummer van Iron Maiden is al heel vaak gecoverd door vele bands. Maar uh, in mijn opinie blijft er maar één echte goede uitvoering. En dat is die van Maiden zelf. Hier is Hallowed Be Thy Name. I'm Ja, en uh, ik denk dat dat ook de laatste was van Iron Maiden in deze aflevering en deze uitzending. Uh, we gaan naar Within Temptation, het nummer uh, op Hydra, wat uh, samengezongen wordt met Dave Anthony Purner. En uh, dat is de frontman van de band Soul Asylum. Uh, en uh, het nummer heet The Whole World Is Watching. <laughs> you live your life You go day by day Like nothing can go wrong When Scars are made They're changing the game You learn to play it hard And I